12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, scherpe kritiek van de ombudsman op fraudewet Ehud Barak... verlaat de Israëlische politiek en boeren protesteren in Brussel. Op veel plaatsen is het bewolkt, af en toe valt de regen... maar er is ook net wat zon te zien. Het wordt ongeveer 10 graden en morgen is er ook weer veel bewolking. Vooral in het noordwesten vallen dan enkele buien. Het wordt een graad of 8, 9. En de dagen daarna wordt het geleidelijk kouder. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer noemt de nieuwe fraudewet onuitvoerbaar. De nieuwe wet maakt het mogelijk om uitkeringsfraudeurs harder aan te pakken. Meneer Brenninkmeijer, goedemiddag. Wat stoort u het meest aan die nieuwe fraudewet? Uh, fraude mag natuurlijk niet lonen. Maar wat we zien is dat in deze wet zulke hoge sancties worden opgenomen. 100% procent, uh, boete bovenop het bedrag wat je terug moet betalen. Later 150. Bij fraude. Dat, uh, dat zal mensen heel zwaar treffen. Vooral ook mensen die helemaal niet eens zich schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige fraude. Want veel fraude gebeurt onbewust? Uh,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 En dan gaan alle deuren voor je dicht. Want als je dan in geldproblemen komt... je kunt ook bijvoorbeeld niet meer naar de gemeente voor schuldhulpverlening. Precies, alle trajecten die worden, eh, worden afgesloten. Uh, in die zin dat uh, schuldhulpverlening van de gemeente gaat niet meer door. Um, uh, en uh, je bent gedurende hele lange tijd uitgesloten van, uh, van hulpverlening. En ook mogelijke minderlijke trajecten uh, worden moeilijk gemaakt... Door, uh, door de consequenties van deze wet. De wet is niet uitvoerbaar, hoor ik u zeggen. De wet is niet uitvoerbaar. Hebben ze dan in de Tweede Kamer zitten slapen? Want die wet is toch door een zeer grote meerderheid aangenomen. Um, uh, ik heb de indruk dat men bij het aannemen van de wet... onvoldoende heeft nagedacht over welke consequenties dit heeft voor de uitvoering. En wat ik merk in mijn gesprekken met uh, mensen uit de uitvoering... dat ze zeggen, dit gaat veel te ver en uh, hier, hier gaan echt problemen door ontstaan. Dat zijn dan mensen van de gemeente en de uitkeringsinstellingen. En, en het UWV natuurlijk een belangrijke partner in dit, uh, in dit verband. Ja, fraude moet niet lonen. Uh, dat mag duidelijk zijn. Daar is iedereen het wel over eens. Maar waar pleit u nou voor? Moeten wetten open worden opengebroken? Hoe moeten we ermee omgaan? Nou, ik denk dat het goed is om nog eens kritisch te kijken naar hoe groot is het probleem. Waar zit de fraude? Wat is de oorzaak van die fraude? En dan mag je best hoge sancties opstellen. Maar wat je, wat je toch vaak ziet is dat de goede ook moeten leiden onder de kwade. En dit systeem is is te globaal, te hard en, uh, en onvoldoende doordacht. Moet die wel in werking treden per 1 januari? Uh, dat is natuurlijk een politieke vraag. Maar als ombudsman uh, geef ik het signaal... ik zie veel problemen in de uitvoering ontstaan... en ik zie dat veel mensen die dat niet verdienen... te hard gepakt zullen worden. Duidelijk. Nationale Ombudsman Alex Brenning dank u wel. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zogenoemde Facebookmoord. De rechtbank in Arnhem veroordeelde het meisje dat haar vriend de opdracht gaf voor de moord op winzie tot twee jaar jeugddetentie en haar vriend kreeg dezelfde straf. Het de Openbaar Ministerie wilde dat de twee volgens het volwassenenrecht veroordeeld zouden worden. Maar de rechtbank koos daar niet voor omdat de twee meteen behandeld zouden moeten worden en dat kan niet in een gevangenis. De Openbaar Ministerie vindt dat de ernst van de zaak zwaarder moet wegen... dan de persoonlijke omstandigheden van de daders. Nieuws uit Israël. De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, verlaat de politiek. Hij doet niet mee aan de verkiezingen in januari. En Ehud Barak blijft dan nog wel aan tot er een nieuw kabinet is gevormd. Zo heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie. Correspondent Anki Regges, waarom gaat Barak weg? Ja, om te beginnen je kan je echt uh, spreken van een uh, politiek drama. Hij zegt dus zelf dat hij weggaat omdat hij uh, hij is 70 en hij wil wat meer tijd uh, uh, spenderen met zijn familie. Hij wil schrijven, hij wil, hij wil uh, reizen enzovoort enzovoort. Maar ja, dat zal dan toch waarschijnlijk niet de echte reden zijn. Er zijn waarschijnlijk twee redenen. De eerste is natuurlijk dat... Uh, het, eruit ziet, het ernaar uitziet dat Bibi en uh, Netanyahu weer de nieuwe premier gaat worden. En de samenwerking tussen de twee, ja, die bood dat niet. Ze kennen elkaar natuurlijk al heel lang, van heel lang geleden... toen ze samen in die hele speciale combateenheid uh, zaten. en uh, Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar de samenwerking tussen de beiden ze, is, is niet goed. Ze denken anders over een eventuele aanval in uh, Iran. Ze dachten ook anders over het wel of niet van een grondoffensief in de Gazastrook. Dat is één van de redenen. En ik denk dat Barak niet zat te wachten... dat hij dus weer herkozen zal worden. En dat zal er waarschijnlijk gebeuren. Dus dat Nathaniel herkozen zal worden. En dat hij dan weer met hem zou moeten samenwerken... voor de komende vier jaar. Tweede, wat er ook een punt is. Hij is dus uit de Socialistische Partij gestapt... twee jaar geleden. heeft een eigen partijtje opgericht. En die staat heel erg slecht in de opiniepeilingen. Dus ik denk dat hij het... Dat hij ermee klaar is en dat hij gewoon dacht: van dit gaat zo niet goed verder en ik ga dus weg. Ja, Barak dus opgestapt. Ankie, daar laten we het bij. Anki Reggers, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Kijken we in Brussel wat daar aan de hand is. Want daar staat het vol trekkers uit België, Duitsland en Frankrijk. Dat gaan we zo meteen even behandelen. Eerst nieuws over Siert Bruins, de Nederlandse oorlogsmisdadiger. Hij is in Duitsland opnieuw aangeklaagd voor moord. De Openbaar Ministerie in Dortmund wil de 91-jarige Bruins vervolgen... voor moord op een verzetstrijder in 1944. Bruins zou de Nederlander toen samen met een collega van de ziekenheidsdienst... hebben doodgeschoten op een fabrieksterrein bij Appingedam. Dat gebeurde volgens Bruins bij een vlucht. Na de oorlog werd Bruins in Nederland bij het uh, verstek ter dood veroordeeld. Maar hij vluchtte naar Duitsland en daar woont hij nog steeds. De Michelin-sterren, koks en eigenaars van toprestaurants... zijn verzameld in de hotelschool in Maastricht. Want daar zijn ze bekendgemaakt, de nieuwe sterren. Martijn van der Zanden, die is erbij. Nederland heeft nu twee van uh, drie sterrenrestaurants. Is er een derde bijgekomen, Martijn? Nee, helaas. En dat was eigenlijk wel een beetje de verwachting die heel veel mensen hier, die hier eigenlijk zouden hebben. Dat er een, een derde drie-sterrenrestaurant bij zou komen. En ze hadden de spanning hier heel mooi opgebouwd. Het dus begonnen met de, de één restaurant. Daar waren vier nieuwe restaurants bij. Toen kwamen de twee-sterrenrestaurants. Ja, en toen werd het eigenlijk toch even... Ik zat in de zaal hier eens om elkaar aan te kijken. Ja, er zijn maar twee, drie-sterrenrestaurants. Dus er is geen derde bijgekomen. Dat was toch wel even tegenvallen hier voor veel mensen. Wat zijn grote verrassingen? Springt er iets uit voor jou? Nee, wat, kijk, wat er gewoon duidelijk is, er zijn inderdaad er twee, drie sterrenrestaurants. Oud Sluis en Sluis en de Libraai en Zwolle, die zijn, er gewoon, die zijn er nog steeds. Uh, en er zijn een paar nieuwe bijgekomen. Zo had ik hier bij Michelin wel over een nieuwe generatie koks die bezig is. Die heel goed bezig zijn. En dat zie je ook, dat er wel steeds meer sterrenrestaurants bijkomen. komen. Maar ja, helaas dus nog geen derde drie sterrenrestaurant in Nederland. Nou, ga gaan verder lekker luisteren daar. We horen misschien straks meer van je. Martijn van der Zanden. Trekkers vanuit België, Duitsland, Frankrijk en uh, ook een paar uit Nederland onderweg naar Brussel. Of ze zijn er misschien al, want er komt protest van de melkveehouders. landbouwbeleid voor de komende jaren wordt deze week vastgesteld door het Europees Parlement. En daar moeten de boeren bij zijn. Een van die demonstrerende melkveehouders is Jaap Major. Hij is ook bestuurslid van de Dutch Dairy Board. Meneer Major, u uh, bent bang dat er verkeerde besluiten gaan uh, genomen worden in Brussel? Ja, daar zijn we bang voor de dag. Vandaag zijn we dus eigenlijk vandaag zo massaal hier naar uh, uh, Brussel gekomen, waar dus het parlement ook uh, regeert. Ja, u bent bang dat de subsidies uh, op bijvoorbeeld de melk uh, verdwijnen. Nou kijk, uh, er de, de komen natuurlijk de nieuwe voorstellen die worden dus overgestemd waarschijnlijk de komende dagen. En uh, wij zeggen dus dat de voorstellen er nu dus lijken, dat, uh, dat is eigenlijk dus een hele verkeerde voorstel. hele verkeerde voorstellen. Want de toekomst van de melkverhouderij hangt er vanaf. En dit kan eigenlijk niet zoals wij dat nu eigenlijk zien. Als die subsidie eraf gaat of veel uit verminderd wordt, gaan er dan collega's van u of gaat u zelf failliet? Ja, ik ben bang dat dat helemaal de verkeerde kant op gaat. Maar eerst wil ik eigenlijk even benadrukken dat tegenwoordig heeft iedereen de mond vol van subsidies. Maar het zijn natuurlijk eigenlijk inkomens toeslagen waar we over praten, hè. Die hebben we dus eigenlijk in de jaren geleden verworven, eigenlijk om ons inkomen op peil te houden. Dus dat houdt eigenlijk in dat we dus eigenlijk, wij werden dus onderbetaald, en daar kregen we dus een inkomenstoespraak voor, omdat we dus te min kregen voor onze producten. En nu wordt het allemaal op één hoop geveegd voor subsidies, maar eigenlijk is dat dus niet helemaal een reëel woord ervoor. Daar wordt voor gestreden door u en uw collega's met z'n hoeveel. Bent u in Brussel op dit moment? Uh, wij zijn hier net aangekomen met de bussen. het zijn hier allemaal bussen. Maar ik heb dus niet, idee. Ik heb niet een idee hoeveel er zijn. Maar ik zie dus wel hier bijvoorbeeld uh, bussen uit Duitsland. Ik zie hier bussen zie dus uit Oostenrijk. Ik zie hier bussen uit Frankrijk. Ik zie zelfs een bus uit Italië. En dus dat is eigenlijk wat ik er op het ogenblik van zie. Maar uh, het is hier uh, dus uh, een drukte van belang... hier op het plaats van Luxemburg in uh, Brussel. Dat lijkt mij een mooie afsluiting. Jaap Major, uh, ik dank u dat u even aan de lijn wilde komen. Goedemiddag. Justitie verhoort een 34-jarige man uit Amsterdam over zijn mogelijke betrokkenheid bij de miljoenenroof bij Brinks in Amsterdam in juni vorig jaar. Die man is half november aangehouden voor het houden van een hennepplantage en in het huis van zijn ex-vriendin vond de politie in zijn rugzak uh, 1800 gram pentriet. En dat is een van de krachtigste springstoffen die er zijn. Bij die geldoverval op Brinks gebruikten de daders ook pentriet om dat gelddepot binnen te komen. Vanochtend is door de rechtercommissaris besloten de man langer vast te houden. Hij wordt verdacht van het bezit van verboden explosieve stoffen. En justitie onderzoekt nu of hij bij de roof op Brinks betrokken was. Zijn broer, man van 28, is eerder al als verdachte van de overval aangehouden. In Amsterdam is vanochtend het achtste IOC-wereldcongres begonnen... over sport, cultuur en ook over onderwijs. En ook IOC-voorzitter Jacques Rogge is daarbij. En natuurlijk Edwin Cornelissen. Edwin, wat is dat voor een congres daar in Amsterdam? Ja, dat is wat je al zegt, een uh, congres waarin het gaat over sport, cultuur en uh, education opleiding met uh, 350 internationale deelnemers. Dan moet je denken aan IOC-leden, mensen die de Verenigde Naties vertegenwoordigen, mensen die van universiteiten zijn, overheden. En die praten over de rol die sport moet gaan spelen. En in dit geval gaat het met name over de combinatie jeugd en sport. Hoe krijg je die jeugd aan het sporten? Uh, hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk in beweging komen? En uh, ja, hoe geef je ze ook sportieve waardes mee? Dus dat is een beetje de insteek van dat congres. En uh, feestelijke hoogtepunten al gesignaleerd? Het feestelijke hoogtepunt had natuurlijk Jacques Rogge in het middelpunt, want hij werd uh, geridderd. Hij werd benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau, dus een hele hoge onderscheiding. Uh, die werd hem opgespeld door uh, minister Schippers van, uh, van Sport. En uh, zij roemden hem met name vanwege zijn strijd tegen doping en matchfixing. En ook het feit dat hij steeds op is gekomen voor de sporter. En uh, ja, voor uh, de, de sportende individu, dat, dat, wat, uh, dat werd als iets positiefs uitgelegd. Dus Jacques Rogge een hele hoge onderscheiding. Hij werd er helemaal nederig van, vertelde wie in zijn dankwoord... En uh, ja, die heeft hij toch maar mooi te pakken. Zo is dat. Edwin Cornelissen, dank je wel. We gaan eens even kijken bij de ANBB. Daar nou zit Dennis mooi. Ga je gang, Dennis. Er staan twee files op dit moment. De eerste bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het Knopper Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. En ook een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort, 2 kilometer. En ook hier is de weg weer vrij. Hoofdpunten van het nieuws om 12 minuten over 12. De Nationale Ombudsman Meijer noemt de nieuwe fraudewet onwerkbaar. Veel te hard, zegt hij. Er is geen derde restaurant met een drie Michelin sterren bijgekomen. Het blijft bij twee. En de Israëlische minister Barak heeft genoeg van de politiek. Hij is niet herkiesbaar. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCFV met lunch.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 Goedemiddag allemaal. In Italië wordt gestemd over een omstreden wet... die het mogelijk maakt om journalisten makkelijker te veroordelen... voor smaad en laster. We bellen zometeen even met correspondent Maarten Veger. In het mediaforum Naida Aurongzap, presentator bij de NTS... werkt ook voor Radio 1, Lijn 1, hè. En Bert van der Veer, hij is tv deskundige Het gaat onder meer over het wetsvoorstel... over het verschoningsrecht voor journalisten hier in Nederland. En we beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die aan de bak moet is Leslie Pinas uit Goes. Dit is Radio 1... Lunch. En we beginnen met het medianieuws. In de Italiaanse Senaat wordt vandaag gestemd over een omstreden wet... die het mogelijk maakt om journalisten makkelijker te veroordelen voor smaad en laster. Het vallende aan deze wet is dat redacteuren een gevangenisstraf kunnen krijgen... terwijl hoofdredacteuren dan alleen met een geldboete afkomen. Maarten Vegen, goeiemiddag. Goedemiddag, Correspondent in uh, Italië. Uh, Maarten, er wordt wel gezegd dat uh, politici deze wet willen aannemen... om wraak te kunnen nemen op journalisten. Klopt dat? Ja, dat wordt gezegd... Uh... Zelfs door een je gezegd, maar met name door de, ja, de opiniemakers die het zegt... als de, ja, de wraakwet, de handboeienwet, eigenlijk... om uh, ja, een soort van angst te creëren onder de journalisten, onder de media... om toch vooral niet te kritisch over uh, met name politici te schrijven in de krant... of te publiceren op radiotelevisie en op internet. En ja, dat denken we al gauw aan Berlusconi natuurlijk... die in allerlei schandalen verwikkeld was... maar dat geldt ook voor andere politici, die vinden dat ook. Ja, het is eigenlijk een beetje... Aan het rollen gekomen. Er was een uh, wetsvoorstel uh, door uh, uh, de parlementariërs ingevoerd, dus niet zozeer door de regering Monti. Um die hadden een wet al geïntroduceerd waarbij uh, journalisten en de, de, de hoofdredacteur van een krant eigenlijk de gevangenis in zouden moeten als ze veroordeeld zouden kunnen worden om smaad vanwege een uh, ja, negatief artikel. Um, nou belandde de hoofdredacteur van uh, een van de Berlusconi-gezinde kranten daardoor in de cel. Althans, hij is uh, definitief veroordeeld tot 14 maanden cel. Toen gingen toch een beetje wat alarmbellen af onder de Kamerleden, de senatoren. Ja, is het nou de bedoeling dat nou net hij de cel in moet? Dus toen kwam er een voorstel om die hele celstraf voor journalisten en hoofdredacteur af te schaffen. Maar nu heeft de Lega Noord toch die celstraf geherintroduceerd in dat wetsvoorstel... waar dus vandaag over gestemd wordt. En daarmee gaan niet meer die hoofdredacteuren de cel in. Dus die hoofdredacteur van die Berlusconi gezien krant is gered, maar journalisten wel. Dus het echte verantwoordelijkheid... Dat zijn toch de hoofdredacteuren? Die uh, kunnen er met een geldboete van afkomen, maar de journalisten die de verhalen nog schrijven, uh, hangen er zelf straf boven het hoofd. Ik neem aan dat die journalisten daar niet blij mee zijn, gaan ze actie ondernemen? Ja, tenminste, ze zouden vandaag gaan staken, maar ze hebben gezegd... nou, we wachten nog even om te kijken wat de, of misschien de senatoren toch te geest krijgen... en, uh, en deze wet uh, wegstemmen. Dat is maar een zeer de vraag, want er komt waarschijnlijk ook weer een geheime stemming... net als eerder al in, uh, in de Kamer, waardoor uh, politici dus eigenlijk niet hoeven te laten zien... dat ze deze wet introduceren. Het is eigenlijk wel een wet die ook een beetje bedoeld is door die politie, zo lijkt het... om die uitgevers en journalisten, ja, om daar een wicht tussen te drijven. Want het probleem zit hem vaak in... Uh, hele fanatieke vaak freelance journalisten die uh, de juridische stukken uh, bij allerlei rechtszaken van kamerleden, van senatoren gaan bestuderen en daarover publiceren. Nou, je kan die journalisten natuurlijk niet verwijten dat ze hun werk goed doen. Uh, je moet dan bericht bij, uh, ja, bij het Openbaar Ministerie of dergelijke zijn. Nou goed, uh, ze willen dus dat, dat soort freelance, dat soort kleine jongens en kleine media, die willen ze eigenlijk gewoon uh, ja, kapot maken. Ja, ja. Kun jij er als buitenlandse journalist eigenlijk ook nog mee te maken krijgen? Ja, in theorie wel. Nou denk ik dat uh, Italiaanse senatoren uh, zich niet heel erg druk maken... ...om wat, uh, wat er op lunchtijd op de Nederlandse radio wordt gesteld. Maar ik, ik denk, uh, of er in kranten verschijnt. Maar uh, ja, Economist bijvoorbeeld, die heeft toch ook al eens een keer wat, uh, wat gedoe gehad... ...omdat zij heel erg kritisch schreven over, uh, over Silvio Berlusconi. Uiteindelijk is dat... Uh, heeft dat niet geresulteerd in allerlei grote straffen? Maar um, ja, in theorie zouden buitenlandse journalisten zou dus ook hier ook problemen mee kunnen kijken. In de, in de praktijk zal het uh, voor ons wel meevallen. Goed. Maarten Vegen, Ve Ve dankjewel vanuit uh, Italië. Pakistanse journalist Hamid Mir heeft uh, geluk gehad. Vanochtend werd een aanslag op hem verijdeld. Mir presenteert een populaire talkshow op de zender GeoTV. TV die onafhankelijk verslag doet vanuit Azië. Maar meer was even naar de markt gegaan... en bij terugkomst merkte een buurman dat er een vreemde tas onder zijn auto hing. Bij nadere inspectie bleek daar een halve kilo springstof in te zitten. De Pakistanse explosieve opruimingsdienst heeft de bom onschadelijk gemaakt... en wie er achter de moordpoging zit, is nog onbekend. SBS 6 presenteert morgen de plannen voor 2013... maar er zijn al wat dingetjes uitgelekt. Zo gaat de zender zich minder richten op de doelgroep 20 tot 49. En meer aandacht besteden aan de groep daar net iets boven, de vitale 50ers. Volgens programmadirecteur Remco van Westerlo... is deze groep nog jong van geest en heel kapitaalkrachtig. En hoe de zender die groep gaat bedienen is nog niet duidelijk. Talpa gaat in China samenwerking met Puji Star Media... volgens het bedrijf het meest toonaangevende tv-productiebedrijf van China. Met deze samenwerking hoopt Talpa een flinke stap te zetten... op de Chinese tv-markt. Talpa is dit jaar doorgebroken in China met The Voice of China. Daar keken ongeveer 120 miljoen Chinezen naar. En ze zagen onder andere de Chinese Michael Jackson... De aflevering van het nieuwe seizoen van de Reunie trok gisteravond meer dan 2 miljoen kijkers. Het programma zat op dezelfde plek waar afgelopen weken Boer zoekt vrouw werd uitgezonden. Dat programma trok vorige week nog meer dan 4 miljoen kijkers. De Reunie was gisteren het tweede na best bekeken programma na Studio Sport en het NOS 8 uur journaal. De start van het tweede seizoen van de dramaserie Penosa trok ruim 800.000 kijkers. En dan de houtsniprel, die gaat nog eventjes door. Het VARA-radioprogramma Vroege Vogels heeft gisteren wraak genomen op de collega's van de Wereld draait Door. Vroege Vogels had vorige week geklaagd over het bereiden van de beschermde houtsnip in DWDD. In hun eigen programma maakten de mensen van Vroege Vogels hun eigen variatie op de houtsnip klaar. Oh ja, hier zit die in. ja? Oh, dat dus is oh. helemaal niet zo groot. Nee, het valt wel goed. En dit moet ik dus doorsnijden. Het is wel... Ik vind het een beetje... Wacht even, wacht even, wacht even, even. hoor. Wat was nog maar weer de Franse naam? Uh, dat ben ik vergeten. Maar dit is het officiële Friese recept, hè? Super lekker. Het officiële Friese recept voor houtsnip. Een witte boterham met kaas en roggebrood. En op die manier krijg je, met de kleuren wit, geel en bruin... de kleuren van de houtsnip. Maar geen houtsnip. Zoals wij het liefst eten. Dus wel houtsnip. Maar dan een Friese. Maar zonder houtsnip. Vroege Vogels, dit weekend... Zo, armoede? In het kader van de actieweek Hoezo Armoede praat ik deze week elke dag even met Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited. Die organisatie helpt journalisten in alle delen van de wereld om armoede in beeld te brengen en ook te bestrijden. Leon, welkom. Hallo. Jullie ondersteunen lokale mediaprojecten die hun eigen radio- en tv-programma's maken en uh, jullie helpen de journalisten die worden bedreigd. Waar ligt eigenlijk het zwaartepunt van de projecten nu? Wij zijn nu heel erg druk bezig om te kijken of we Syrische journalisten kunnen helpen om uh, binnen Syrië uh, nieuws te voorzien. Want wij weten eigenlijk helemaal niet wat er in Syrië aan de hand is. We weten uit getallen dat er meer dan een miljoen ontheemden zijn binnen Syrië. Maar we hebben daar eigenlijk helemaal geen beelden van, omdat er geen journalisten bij kunnen. Dus we proberen mensen te trainen en die uh, daar verslag over te laten doen. Ja, dus dat is een van de speerpunten op dit moment. En we gaan de komende dagen, uh, eigenlijk tot en met vrijdag... elke dag een, een project uh, bespreken waar jullie uh, mee bezighouden. De, de eerste gaat over Darfur. Ja, wij hebben een uh, groot project, dat is al een aantal jaren. Dat is ook uh, een gevolg van een actie die in uh, Nederland gehouden is. Uh, Radio de Banga, dat richt zich op uh, Darfur... We hebben onlangs een nieuw uh, audience survey gedaan, een, een luisteronderzoek zou je kunnen zeggen. En daar is uitgebleken dat 50% van de mensen in Darfur ons station als eerste keuze op hun radioapparaat hebben staan. Dus een enorm bereik. Uh, helaas moet ik zeggen dat um, de situatie in Soudaan uh, erg verslechterd is. Eigenlijk uh, vijf jaar geleden was er in Darfur sprake van een, uh, een humanitaire crisis die zijn weerga niet had... Eigenlijk is er op dit moment niet zoveel veranderd. Uh, maar helaas uh, zijn de internationale media niet ter plaatse. Um, een van de grote uh, de, uh, de vervelende dingen die op dit moment aan de hand is... is dat er een soort stille grensoorlog aan de gang is... tussen Noord-Soudaan en uh -huh. Zuid-Soudaan. Uh, in het uh, gebied de Nuba Mountains. Altijd al een twistappel uh, tussen meer noordelijke en meer zuidelijke stammen. En daar wordt op dit moment gewoon flat-out gebombardeerd. Ja. En, uh, en, en dat Radio Dabanga doet daar verslag van, ook op een ja. onafhankelijke manier? Ja, we hebben, we hebben reporters ter plaatse... Um, die berichten vanuit de verschillende gebieden... aan beide kanten van de grens en de, de, de frontlijn En een uh, eindredactie in Amsterdam uh, maakt de programma's aan elkaar. Oké, okay. uh, laten we even een klein stukje luisteren van het nieuws... dat vanmorgen is uitgezonden op Radio Dabanga. راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو, دابنجا، راديو دابنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دابنغا العزاء في برنامجنا ليوم الاثنين وعشرين شهر 11 سنه 2012 يشتمل برنامجنا على je zei van de, jullie hebben een luisteronderzoek gedaan. Hoeveel mensen luisteren naar die zender dan? Nou, je hebt uh, de bevolking. Uh, is een beetje een schatting. Want er is geen echt uh, bevolkingsonderzoek in uh, Soedan. Maar de schatting is dat er ongeveer 5,5 tot 6 miljoen mensen in Darfur wonen. We hebben een penetratie van 49 procent. Dat betekent dat uh, 50 procent, zeg maar 2,5 miljoen mensen dagelijks naar ons luisteren. Mm -hmm. Want ik bedoel, radio hebben ze allemaal wel? Dat je, dat je ook kan, kan luisteren? Ja, een van de dingen die heel erg frappant is... is dat uh, mensen die in armoede leven... of die in uh, vluchtelingenkampen zitten... eigenlijk informatie als een ongelooflijk belangrijke prioriteit zien. Omdat je, je moet je voorstellen... je bent familieleden kwijtgeraakt... Je wilt weten wat er aan de hand is. Je wilt weten of, uh, of er vrede, overleg is mm -hmm. of niet. Wat is de politieke situatie. zijn allemaal buitengewoon belangrijke men, uh, dingen voor mensen. Dus ze besteden ook een deel van hun budget aan het, aan het kopen van radio's. Bovendien wordt er heel veel gezamenlijk geluisterd. Maar een shortwave radio in, in Darfur kost ongeveer <gacht> 8 dollar. Dus dat is, wel, hè, dat is wel echt geld voor die mensen. Ja. Maar uh, nou, daar kunnen ze ook een tijdje mee voort. Ja. En, en is er al iets bereikt ook op deze manier? Ja, dat hangt er vanaf wat je, wat je bereik noemt. Hè? Een van de dingen die wij, denk ik, wel bereikt hebben. is dat wij, wij geven heel veel uh, het woord aan de lokale bevolking. En je ziet dat de mensen uh, gewoon willen dat er een einde aan de oorlog komt. Terwijl rebellen en ook de regering heel vaak door willen gaan met vechten. En daardoor is in een aantal keren wel echt sprake van geweest. dat de rebellen bijvoorbeeld naar de onderhandelingstafel zijn gegaan. Omdat iedereen naar Radio de Banga luistert. en daar hoort dat de popular mood is van nou. Mensen, er moet vrede komen. Ja, ja. Goed, nou, dit, dit is een van die projecten. De komende dagen gaan we dus meer bespreken. Jij bent elke dag de gast. Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited. Dank je wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1 Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Radio 1-collega en NTR-presentator Naida Aurangzeb. Hartelijk welkom. Hi. Hey. Van Lijn 1. En uh, tv-kender en regisseur Bert van der Veren, ook hartelijk welkom Bert. Uh, ja, die thema-week, Hoezo armoede is druk bezig. Naida, nou, wat doen jullie eraan eigenlijk? Oh, wij gaan, we hebben vanochtend, heeft uh, collega Jeroen Wieland iets leuks gedaan... en morgen ga ik naar, ik heb het opgeschreven... want Barbara, mijn eindredacteur, die is van de quote: We gaan naar de havenbaron Jan Rijn... Rijndijk is het, Jan Rijndijk. Het uh, ja, was een jongen uit Rotterdam, uh, opgegroeid in de, tweede, in de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk de havenbaron van Rotterdam geworden. Maar hij, het is heel leuk wat hij zegt. Hij zegt uiteindelijk sterf ik als een arme kerkrat. <laughs> ja, oh, dat kijk. weet hij al. Dat weet hij ja, al. Ja. Um, want het is een veel breder initiatief. Hè? De BBC doet het, is gewoon ja. een initiator zelfs. Dus het wordt, uh, laten we zeggen, Europees, wereldwijd zelfs, uh, wordt, wordt de aandacht aan die armoede besteed. Bert, vind dat een goede zaak? Ja, het zou natuurlijk belachelijk zijn als je zoiets geen goede zaak vindt. Dat getuigt wel van een extreem soort cynisme. <lacht> maar maar een, een klein soort cynisme heb ik er ook wel weer mee. Omdat je toch, toch ook wel weer iets hebt van... Weet je, ik, het, het is zo moeilijk om... We weten dat er armoede is in de wereld. We weten dat er mm -hmm. oorlog is. We weten dat er ellende is, et cetera. En je hebt zo vaak iets dat je iets zou willen doen. En... Uh, dat zit hier op de een of andere manier niet in. Je hebt iets van, ja, jongens, dit is wat er in de wereld aan de gang is op dit moment. Dat, dat... Ja, maar maar, maar de, de bedoeling is natuurlijk toch een beetje dat besef bij ons allen nog eens ja, weer dat even. Aan. We ja. Best, dat maar ja, we er zijn ook mensen van, ja. heel druk met hun eigen dingen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, dat, dat blijf je ook in deze Sinterklaastijd druk met je eigen dingen. Ja. Dus daar verandert je, het helemaal niks aan. Dat besef is wel oké, okay, maar waar ik me een beetje aan stoor en mijn cynisme is... We hadden af, gisteren was het de dag tegen geweld tegen vrouwen. We hebben zoveel dagen mm. en op een, op een redactie van de televisie of radio programma dan kijk je eerst met elkaar ja. wat is het? Het is de maand van, de week ja. van van en de dag van. En ik denk wie bedenkt dat waar? <laughs> En hoe onthoud je dat? Vroeger had je de dag van de secretaresse. internationale vrouwendag... Ik, ik hoorde en een zelfs net hiervoor bij Felix Meurders... dat het de maand van het vrouwelijk zelfbewustzijn is. Dus <laughs> ik bedoel, hallo, nou, dat doe, ik mee dat, doe je mee aan die maand. Goed. Je bent symbool <laughs> daarvoor, ja. ja. absoluut. Nou ja, wat, wat jij ook een beetje zegt, is dus misschien wel van... Uh, ja, dan ga je er een week aandacht aan besteden... en, ja. en daarna is het weer ja, ineens dat is, weg. Of dat, precies. dat is het ook. Het is onvermijdelijk gewoon. Dus, ja, ja. Het, het is wel mooi dat al die partijen elkaar gevonden hebben. en Het, het gesprek dat je hiervoor had, uh, vond ik ook buitengewoon interessant en informatief. Maar wat we daar... Precies mee kunnen, dat vind ik echt een hele En hele ook geweest. als redactie, want ik vraag me dan af: als je dus deze week op een redactie werkt en je komt met van. hé, hey, ik ga iets doen over armoede. Ja. maar als je dus volgende week komt, heb je kans dat je hoofdredacteur of eindredacteur ja. zegt van. ja, maar dat was vorige week vorige de week armoede. Vandaag we de armoede over. Vandaag doen we kanker. We gaan, we gaan ja, als we niks doen, is het ook weer niet goed. Ja, maar je moet wel kritisch zijn en je moet dan wel zeggen. je moet nou, ook nee, iets doen omdat, het echt, omdat je het echt wil Misschien doen. moet je het niet doen uit oprispingen, maar moet je het gewoon stru structureel wat meer doen. Ja. Me helemaal mee eens. Meer uh, aandacht voor armoede in, in de programmering, in de, in de onderwerpen, keuze. Uh, zo, zometeen meer onderwerpen uit de media gaan we doorpraten in deel 2 van het Mediaforum na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het Rotterdamse tankopslagbedrijf Otfiel moet voor de rechter komen. Het bedrijf heeft volgens het OM veiligheidsvoorschriften overtreden. Zo is er kankerverwekkend benzine gelekt... en zijn procedures voor het werken met gevaarlijke stoffen niet goed gevolgd. Voor betrokkenheid bij een overval op een geldtransport van Brinks in Amsterdam verwoordt het OM een man van 34. Die man werd een paar weken geleden aangehouden in verband met een hennepplantage, maar thuis bij een ex-vriendin vond de politie een zwaar explosief. De springstof die bij de overval op Brinks werd gebruikt om het gelddepot binnen te komen. Steeds meer bedrijven hebben geldzorgen. Een op de drie krijgt moeilijke kredieten en leningen van de bank of andere financiers. En daarnaast hebben bedrijven toenemende last van wanbetalers en onbetaalde rekeningen, zegt het CBS na een enquête. En ook dit jaar heeft Nederland er geen derde drie-sterren restaurant bij gekregen. Dat blijkt uit de nieuwe Michelin-gids 2013. In Nederland hebben alleen de libreien van Jonny Boer in Zwolle en Oudsluis van Sergio Herman in Sluis drie sterren. En vier restaurants krijgen voor het eerst een ster. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekt veel bewolking over het land en plaatselijk valt ook wat neerslag. Vanuit het zuidwesten kan voorzichtig even de zon doorbreken... maar er kunnen opnieuw een paar buien ontstaan. Er staat een overwegend matige zuidenwind... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 9 graden in het noorden... en met een beetje zon kan het in het zuiden 12 graden worden. Vanavond trekken eerst nog een paar buien over het land... maar later op de avond blijft het in het binnenland droog... Het kustgebied blijft kans houden op een beetje neerslag. Morgen, dinsdag, heeft de noordwestelijke helft van het land kans op wat regen. De rest van het land blijft op de meeste plaatsen droog. Tijdelijk kan de zon doorbreken en de temperatuur stijgt naar 8 of 9 graden. De dagen daarna verlopen voor een groot deel bewolkt. De kans op neerslag is vrij klein en vrijdag wordt het niet warmer dan een graad of 6. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Bert van der Veer en Naida Aurangzeb. Uh, Naida, jij kende trouwens die uh, man in Pakistan, begrijp ik, hè? Die Hamid Mir. Ja, kennen is een groot woord, maar ik heb hem wel eens ontmoet. En ik ken zijn programma en ik ken veel van de mensen die werken bij uh, Geo Ja. Dus ik schrok ervan, want ik wist het niet. En ik zag ineens zijn foto, terwijl jij het, uh, de, het nieuws bracht... Kijk, Geo is, is in Pakistan een van de satellietzenders... die ontzettend onafhankelijk is en heel kritisch. Kritisch over wat er in de samenleving speelt. Kritisch over wat er op politiek niveau speelt. Dus ik schrik hier erg van. Want ik denk van jeetje zeg. Gaan ja. we nu... Ik bedoel, journalisten lopen al gevaar in Pakistan. Maar als ik dit hoor, denk ik van... er komt ook geen eind aan die ellende. Nee, nee nou goed. Dus uiteindelijk is het goed, goed afgelopen. Maar goed, er hing dus een tas met springstof onder zijn auto. Ja. En hij is nog eens gewoon naar de markt gereden. Dat heb ik dan ook ineens op mijn netvlies. Ja, precies. Dat er iets onder die auto bungelt. Ja. En daarom plot, oh. ja. ja. ja. Daar ja. word je echt naar van, ja. Uh, uiteindelijk uh, verijdeld, dus er is niks aan de hand daar. Uh, dan, uh, ja, ik blijf toch even bij jou, want jij was van het weekend op, uh, op uh, Hollands Spoor, begrijp ik. Het station waar ook van alles te doen was. <laughs> ja, ik zoek het op, hè. En ik ben net op weg naar jullie. Ben ik twee keer door een jongen in de trein uh, echt keihard geduwd. Dus allemaal agressie om me heen. Oh. Ik roep het op nee hoor. Nee, maar inderdaad, ik kwam uh, vrij, uh, vrijdag op zaterdag nacht kwam ik terug uit Amsterdam. Ik had de nachttrein, doe ik niet vaak, maar ik dacht, nou ja, niks aan de hand. En waarschijnlijk ben ik net daar iets daarvoor. Ik denk dat ik rond half vijf op het Hollandspoor was. En s ochtends hoorde ik van een vriend die zei van god ben je wel veilig thuisgekomen, want er is een uh, schietincident. Dus daar schrok ik van. Uh, en de volgende dag ben ik, ben ik terug, uh, ik moest weer terug naar de trein, dat heb ik een beetje in de omgeving gevraagd. Toen kwam ik erachter van die jongen die was ongewapend. En daar schrik ik helemaal van. Vooral omdat ik zelf, en dat durf ik ook hardop te zeggen. al langer vind dat uh, het uh, korps, uh, politiekorps Haaglanden. echt een van de ja, slechtere politiekorpsen maar hoe, in ons maar waar is. Hoeveel is. je zijn toch? Ja. ja dat is een generalisatie. Nee, dat is geen generalisatie. Doet. Er zijn vaker onderzoeken er geweest. Er zijn vijfduizend uh, man uh, als actief korps, bij Haaglanden. Ja, dat Haagland. ja, is nee, ja, goed. Korps. En er zijn vaker onderzoeken geweest. Ook gemeenteraadsleden in Den Haag. die echt al zeker tien jaar. door uh, omvragen dat er een goed onderzoek moet komen. En ik heb zelf twee keer meegemaakt hoe dat gaat. Zeker in een wijk als de, als de Spoorwijk of de Schilderswijk. Het gebied rondom Hollandspoor. Te veel agenten komen al opgefokt aan op de plek waar iets gebeurt. Ja, maar jij suggereert dus nu dat die jongen ten onrechte is neergeschoten. Dat moet straks blijken. Ik suggereer niks. Nou, ik zeg alleen mij beetje. als Nee, nee, nee. Mij verbaast het niet dat dit nou weer typisch in Den Haag moet gebeuren. Met een korps dat te vaak opgefokt wat, is. Het, het, het probleem is natuurlijk toch de informatie hiervoorziening. Want jij zegt nu van hij had geen wapen bij zich. Dat is inderdaad gemeld ook door... Ja door Omroep West, geloof ik. Ja. Uh, maar officieel is daar niks over gezegd, natuurlijk. En dat is de moeilijkheid op dit moment. Ja. Uh, we praten over iets van waarvan we niet precies ja, de details ja, weten. Dat is toch werkelijk ook iets dat we gewoon zullen moeten accepteren. Het is nou eenmaal zo dat politie degelijk onderzoek doet. We willen ook graag weten of er al een bekentenis is geweest bij Stefan S. We willen ja. wel 24 uur per dag Badr -Hari ja. in zijn cel uh, horen praten. Ja. Ik bedoel, maar we maar willen, politiemensen we alles, maar... zijn ook maar gewoon mensen. En het zijn vaak, nou, zeker zich, in bepaalde die wijken... Die zich bedreigd kunnen voelen onder bepaalde precies. omstandigheden. Precies, en in bepaalde wijken voelen ze zich, dat is mijn stelling, nou, zo... Dit was, dit was op het perron ja, op het bron, maar Hollands, Hollands spoor heeft, is natuurlijk al... Als je kijkt naar het Centraal Station in Hollandspoort. Mm. Ik bedoel, het gaat beter. Maar Hollandspoor is niet een van de meest veilige plekken ja. van Den Haag. Ja. En aan politieagenten die daar aankomen. Die komen opgefokt aan. Ik heb het meegemaakt. Ik heb gezien hoe ze aankomen. Maar, maar, maar toch even nog naar dit voorval. Hè? Want de NEC heeft een soort reconstructie proberen te maken. En uh, daar wordt dan gezegd. Ja, uh, die, die jongen, die, die 17-jarige jongen. had al iemand bedreigd ook. Schiet ja. uh, je iemand in zijn benen? Nee, toch? Goed, met, met, met, met, hij wordt staande gehouden. Je probeert en... iemand in zijn benen te schieten misschien. En hij misschien wordt, gaat het niet goed. Misschien hij is dus niet goed. Hij, in <laughs> nog erger. Hij werd staande gehouden. Moest de handen omhoog doen en, en ja, ja. maakte toen een beweging naar zijn, ja, naar zijn broekzak, of, broekzak of weet ik het. En, en, en toen is er dus inderdaad geschoten. Uh, dat, dat is wat er voorlopig ja. de, van bekend is. en is tien tien jaar oud, hè? Dus het blijft, het blijft nee, ik, ik zo. Ik zeg niet dat het zo ja. is, maar ik denk dat we uit moeten kijken van. En dat, en, maar moet de politie dan misschien eerder naar buiten komen met, met de details over? Dat dit? kan toch niet? Er moeten getuigen verhoord worden. Er moeten ja, bewakingscamera's goed bestudeerd worden. En we weten hoe die dingen, welk beeld dat die dingen weergeven. Het ja. is helemaal niet zo makkelijk. Dus we moeten gewoon even geduld hebben en even wachten wat hier gebeurd is. En als het ja. inderdaad. Zo is dat het een onrechte op de jongen geschoten is, of erg slecht geschoten is, dan moeten ze daar uh, maatregelen voor nemen. Ja, Zo simpel is het. Ja, goed. Uh, nou, dan wachten we dat in ieder geval af. Dan het verschoningsrecht voor journalisten. Uh, de rechter moet vooraf toetsen of journalisten afgeluisterd mogen worden. Dat staat in een wetsvoorstel. Staatssecretaris Steven denkt dat hij dat binnen twee weken kan presenteren. En uh, die hele zaak uh, komt natuurlijk weer uh, in de openbaarheid, omdat. Uh, Vorige week de Telegraaf. Die zaak heeft gewonnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Over die twee journalisten die maandenlang door de AIVD werden geschaduwd en ook afgeluisterd en zelfs daarvoor in de gevangenis zijn beland. Um, goede zaak dat er zo'n wet komt Bert. Ja, natuurlijk. Het, is, het verbaast me, we dat zo'n wet er nog niet is. En ja. het, het zal natuurlijk ook wel een beetje zijn dat uh, de actie... hoe maak ik de telegraaf weer mijn, uh, mijn vriend uh, van, van dit kabinet, denk <laughs> ik. Want uh, dat, de snelheid is ook nogal uh, prettig, uh, die je TV erachter wil gooien. Dus natuurlijk is het een goede zaak. Ja, dat wetsvoorstel ligt er al een hele tijd. Dus je kunt ook weer zeggen, waarom, waarom heeft dat dan zo lang geduurd? Ja. Want dat is ook de dat, reden waarom dat, je zegt dat het zo ja. snel kan dat in worden Dat wel vaker vervoerd. incidenten nodig zijn om de vaart in de dingen te houden, denk ik. Ja, ik schrok ervan, want ik hoorde het net van de, van de redacteur van dit programma. Die zei, ja, maar dat ligt er al. Alleen... De ja, dat er, gebeurt voorst... er gebeurt niks mee. En daar ja. ben ik wel van geschrokken dat ik dacht, hoe kan het dat het licht en er niks mee gebeurd is? En de laatste paar jaren, of de laatste tijd is Nederland al drie keer bij dat Europese hoofd uh, veroordeeld. Ja, we we worden feit. het meest afgeluisterde land ter wereld. Is dat we, we, we zo? Worden er worden nergens zoveel taps getrokken als, als, als hier bij hoofd van de bevolking. Misschien in Israël iets meer. <laughs> ja, maar dat die, die maken het niet bekend. Uh, het, punt, het punt is natuurlijk toch dat het hier over journalisten gaat die uh, afhankelijk zijn van bronnen uh, die hen uh, ja, met, met risico voor eigen, uh, nou misschien wel lijf leden, zou je kunnen zeggen, informatie verschaffen. En, en je moet toch een zekere bescherming daarvoor in het leven roepen. En dat gebeurt dus ook met deze wet. Ja, als die ja. erdoor komt. Ja. Ja, maar het gek is dus dat het nog steeds niet is gebeurd. Ja. Ja. ja, hij moet er gewoon doorkomen. Nee, maar ja, soms is Nederland een bananenrepubliek. <laughs> dus soms wat De telegraaf zet hem wel lekker ruim in, want die hebben gezegd vorige week... Uh, het kabinet moet gewoon excuses aanbieden. Gaan ze dat doen, denk jij? Ja, met excuses. Dat vind ik ook zo. Die, die rare excuuscultuur. Dat, dat je, ik bedoel, als je in 1957 geboren bent. en uh, minister-president bent. moet je alsnog je excuses maken. voor wat we in Indonesië hebben gedaan. En dat was echt voor die tijd. Dus ik, ik, ja, ik, vind je ik, van niet dan? Ja, ik, ja, ik vind dat altijd ja, ingewikkeld. of iemand nou verantwoordelijk is voor iets. Weet je. Uh, ja, niet persoonlijk, maar. Ja, maar naam van. goed, valt onder hun verantwoordelijkheid. Is ja. Dan, maar ja, Ik heb niet zoveel met excuses. Maar ik denk dat ook in het kader van de actie. Houden telegraaf, de telegraaf te vriend. dat het buitengewoon verstandig is. Het echt is echt allemaal een actie houden, nou, tegen. Dat zou me niet helemaal ja? verbazen dat ze daar even het kabinet Maar, maar, maar dat opgenomen. is ook nogal een stelling, uh, Bert. <laughs> maar nee, jij vindt dat, ik, dat Rutte gewoon uh, tegen de Telegraaf moet zeggen, hey, jongens, excuses Hoewel dit kabinet daar eigenlijk niks mee te maken. Heeft. Want dat is natuurlijk in de vorige periode Nou, niet gebeurt. alleen tegen de Telegraaf. Misschien moet hij wel zeggen excuses tegen alle journalisten in het land. Het gaat ja. natuurlijk niet om de Telegraaf. Nee, dat is het kan gebeurders. ook bij mij overkomen. Het, je, het kan ons allemaal overkomen. Ja. Het gaat niet om de Telegraaf. Dus ik zou, er niet aldoens, aldoens zou het kabinet het doen als een soort gebaar naar de Telegraaf. Uiteindelijk gaat het om journalisten in ja. dit land. Maar we, ik, ik gun zeer de, de, de toch al begonnen en triomfantelijke... Jules Paradijs, hoofddirecteur van de Telegraaf... <lacht> een hele vette excuusbrief van Rutte, laten we het zo zeggen. Ja. <lacht> Oké, okay, dan, dan nog even naar de kickboxers. Um, <lacht> die, hebben, uh, die, die, die hebben nu een manifest opgesteld uh, om de sport schoner te krijgen. Het moet, de imago moet gewoon beter. Een vrolijke uitzending, joh. Ja, <lacht> ja, we gaan nou, van armoede naar de jeetje. kickboxers. <lacht> ja, het gaat... Het gaat over imago, dat is, dat is natuurlijk wel belangrijk, ook voor de kickboxers. Uh, manifest geschreven waarin ze oproepen dus tot zuivering van hun sport. Ze stellen maatregelen ja. voor om de vechtsport in ere te herstellen. Allemaal naar aanleiding van verschillende incidenten. Het dieptepunt was die doden bij die Battle of Zijtaart. Dat was een jeugd, kickboxgala. Ja. goed, onze vriend Bader Hari zit natuurlijk in de gevangenis... ook uh, op dit moment uh, ook een kickboxer. Uh, Bert, wat vind je ervan? Nou, ja, het de hoogste tijd ook dit wordt de hoogste tijd. Kijk, het, het, het schijnt zo te zijn dat, dat, dat kickboksen een, een aantrekkingskracht uitoefent op, op jongeren, op kinderen, dat ze het leuk vinden om op kickboksen te gaan. Leuker dan op hockey. Nou, kan ik me nog iets bij voorstellen ook. Dus laten we het dan gewoon een beetje goed uh, gaan organiseren. Het verbaast me overigens een beetje dat zo'n organisatie als NOC, NSF of zo... daar niet van denkt van, dat gaan wij nu eens even aanpakken. Dat nou, maar ja, ze zijn soort... volgens mij niet officieel een bond. Dus niet ja, eens ja, aangesloten nou ja, goed, bij NOC. Nou. Van, er moeten dus gewoon een bond komen. Volgens mij willen ze dat wel, want die brief ziet er echt goed uit. ja. In gezonde brief in de volksland, maakt dat wat uit, denk jij? Het is in ieder geval een gebaar. gebaar nee, nee, nee, ook, naar ook wat henzelf wat, toen, een gebaar naar ons allemaal Ik had het imago ook wel een beetje ja. verbeterd. Er stond ja. echt geen spelfout in die brief. Dus nee. dat was prima. Maar er stonden wel heel veel goede voornemens. Dat ik echt dacht van... Er stond bijvoorbeeld dat ze die... die, die, die, die ik noem het dan even die underground... Uh, Weet je wel, die wedstrijden die ze hebben, die ja. door illegaal geld... hoe noem je die dingen ook alweer? Die free fights? Free flights, ja. zo, ja. Willen ze dan afschaffen en dan willen ze dan goede regels worden? Toen dacht ik, zeg je dit nou om mij als lezer voor de gek te houden... of meen je dit echt? Nou, ik denk dat om, om, om hun sport te redden... Dat ze, dat, ze wel? Dat ze, wel echt, dat ze het wel echt meenen, ja. Dus ik vind het op zich een hartstikke goede zaak. Ja, prima. Um, ze zeggen ook eigenlijk dat die, uh, uh, die, die wedstrijden die spelen zich af in een bepaalde entourage. Daar komt ja. al wat volk op af. Dat ja. ook uh, nou ja, bepaalde spiritualiën gebruikt, zou ik maar zeggen. Willen ze ook veranderen? Ja. Ja, het zag er goed uit. Kijk, en ik weet toevallig van steden als zowel in Rotterdam, Den Haag als Amsterdam zitten opvallend veel jonge Marokkaanse meisjes op kickboxen. Ja. Dat is een manier om de, nou ja, ook een manier om de agressie kwijt te raken, ja. maar ook een manier om, nou, ja, zelfverdediging die, dus die te doen. Ook een beetje aan te en er zijn ook heel veel projecten in het land waar kickboxen wordt gebruikt om de zogenaamde straatjongens van de straat te houden. Dus wel ook een, een beetje meer is dan alleen maar elkaar op, op de bek slaan. Dus ik, vind, ik vond het echt een goede brief. Ja, ja. Nou ja, de, de, dat is natuurlijk heel goed als we het maar niet op straat gaan gebruiken natuurlijk. Wat dat kickboksen. Ja. als je taekwondo op straat goed gebruikt, dan ben je ook knock-out. Ja, ja, ja. Ja, Welke wel, hoewelijks wel, wel, wel, kunnen niet eens voetballen en gebruiken geweld, dus ja. Ja. <laughs> ik ben überhaupt tegen vechtsport. Dat heeft... tegen sport. Niet tegen sport. Bert, jij wilde nog even iets zeggen over gisteravond, hè. Penosa, tweede seizoen. Ja. 800.000 kijkers. Over, over, Laten we nu even een, een, een beetje iets, iets trots zeggen. Dat is hartstikke goed. 800.000 kijkers voor Penosa. Het is een dramaserie die echt een, een parel is voor, voor wat de publieke omroep maakt. Niet voor niets dat er zowel een Pools als een Amerikaanse versie hier van de eerste serie is gemaakt. En wat ik vooral ook vind... Kijk, we hebben in de afgelopen periode uh, de geheimen van Bar Slet uh, gehad. Nog wel wat andere... Laten we zeggen, meer artistieke dramaseries die nauwelijks 300.000, 400.000 kijkers trekken. En ik vind dat Penosa ongeveer staat voor het soort van drama dat de publieke omroep moet maken. Waarbij je de ambitie hebt om uh, zeker 700.000, 800.000 kijkers te bereiken. En dat gewoon goed drama is. En dat is gewoon gelukt met Penosa. Heb je gekeken? Nee, ik ben gaan kijken naar Alles is Familie. En uh, tien Plus... <laughs> Je, 10 plus plus dat plus. Dat heb je wel meer gelachen dan ik. <laughs> ik heb ontzettend gelachen. Ik vond het echt goed. Ja. Ik vind sowieso dat zowel de Nederlandse film... als het weinige wat ja. ik van Nederlandse drama ziet... Ja. Steeds, steeds beter wordt. Absoluut, dat is dus ook ik zo. ik kan ook. er wel van genieten. Overseur, ik zie je kijken dat je, je afgetallen... maar je dreigt wel voorbij te gaan... aan het belangrijkste media-nieuws voor ons... forumleden hier in dit programma. En dat is? Dat is dat jullie ieder jaar... schat ik toch ongeveer zo'n 500 bezoeken krijgen. Sommige mensen meerdere malen. En dat we tot op heden... ons een parkeerplekje in moesten vechten... daar in die garage. En vanaf vandaag... hebben <laughs> Een eigen gereserveerde. Dus een heel platform voor jullie oh, Dus jij gaat niet met de trein. Ik ga niet met de trein. Jij ook niet altijd. En dat hebben we dat hebben <laughs> even geregeld zo voor het sluiten van dit jaar. Dachten we. we zo mooi. Blij mee, ja. uh, hartelijk dank dat jullie er waren. Naida en Bert voor het Als Mediaforum. We gaan een liedje draaien van de radio 1CD van deze week. Eros Ramazotti bestaat nog steeds. Noi, zo heet zijn nieuwe album. Dat betekent Wij. 49 jaar is hij. Het is intussen zijn twaalfde album. En hij werkt samen met allerlei artiesten. Uh, ja, van, uh, van Heinde en we maar zeggen. Deze groep uh, komt uit België. Hoeve ik werkt dus samen met Eros Ramazzotti op dat nieuwe album van hem. En wij draaien van dat CD'tje Solamente Uno. Ouders ja, zullen je ook maar Eros noemen, dat is toch ook wel mooi. Eros Ramazzotti doet al heel lang mee, zijn twaalfde album alweer. Deze week de Radio 1 CD. Noi heet het album. En op dit liedje werkte hij samen met de Belgische band Hoover Fanik. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. De eerste kandidaat komt uit Goes, hij is 58 jaar en heet Leslie Pinas. Hartelijk welkom. Dank je. U bent altijd kapitein geweest? Ja. En op de grote vaart? Gewoon op de grote vaart. En Ik ben al... 1998 ben ik gestopt. Ja. En nu heb ik een... Um... Eigen bedrijf, schoonmaakdienst voor particulieren. Aha, maar u ja. bent echt alle wereldzeeën bevaren? Ja, overal. Wat is het mooiste plekje? Australië, wat? Queensland. Toch wel, hè? Rockhampton. Het is een eindje varen, maar dan heb je ook wat. Zeker weten. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, nou, we gaan kijken of u het nieuws een beetje gevolgd hebt... Uh, tussen alle uh, drukke dingen door. Uh, eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Comes a time in your life. Los van Spanje. Ze dromen van de onafhankelijkheid. Catalanen stemden massaal op partijen die zich af willen scheiden. En zijn belangrijkste boodschap is dat hij de weg van de onafhankelijkheid is ingeslagen. Visca wel. Ja, het zijn frustrerende tijden voor de regerende nationalistische partij in Catalonië. Die partij wil dat Catalonië zich afscheidt van Spanje... maar in de parlementsverkiezingen heeft deze partij een gevoelige nederlaag geleden. Vraag 1. Hoe heet de partijleider en premier van deze partij? Mas. Arturo Mas, dat is goed. Vraag 2. Welk middel, waar de toestemming van de centrale regering voor nodig is... wil de partij inzetten om onafhankelijkheid af te dwingen? Absoluut. Um. Enquête. Hoe heet dat ook alweer? Hmm. Kan ik nog niet opkomen? Nee, u bedoelt, u, bedoelt, u bedoelt een referendum. Referendum, ja, ja, ja, ja. u kon niet op het woord komen. Um, goed, nou ja, dat, dat was het inderdaad. De referendum. Vraag drie is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en u krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. De kop als volgt. In tranen naar nieuwe mijlpaal. In tranen naar het nieuwe mijlpaal. Gaat dit over? 1. Schaatschenen Jan van Veen naar de zegers van zijn pupillen Leenstra en Verwij. 2. Sebastian Vettel wint na een bewogen race zijn derde wereldtitel. Gaat over de Formule 1. En 3. De Syrische rebellen veroverden dit weekend een helikopterbasis bij Damascus en zijn nu bezig met een opmars. Dus in tranen naar het nieuwe mijlpaal. 2. Uh, Vettel. Vettel, hè? Het ja. is inderdaad goed, een kop uit de volkshand. Na vier bochten staat Vettel achterstevoren in de grote prijs van Brazilië. Maar huilend stelt hij orde op zaken. Vraag 4. Welke oude meester liet hij in zijn laatste race passeren, Vettel? Zal dat Schumacher wezen dan? Ja, dat is goed, ja. Hij maakte met een grote zwier plaats voor Vettel. Op deze manier had de oude meester toch nog zijn aandeel in de tiende Duitse titel. We gaan naar vraag 5, en dat is het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Zolang wij niet een structurele oplossing voor Griekenland hebben, zal er in dat land niet geïnvesteerd worden. Dus gaat die economie alleen maar omlaag. En dus is de kans om het terug te betalen alleen maar kleiner geworden. Wie is deze man? Teunen. Teunen van de CBP. Ja, nou, ik vind dat het goed, ja, goed is. Teulinks heet hij eigenlijk, Er hoort nog een S achter. Maar u weet ook zijn functie er zelfs bij te noemen. Dus hij is de directeur van het Centraal Planbureau. Uh, hij pleitte gisteren in het programma Buitenhof ervoor... om de schulden van Griekenland zo snel mogelijk kwijt te schelden. Vraag 6. Vandaag wordt er in Brussel verder gepraat over de mogelijkheid... om Griekenland de volgende ronde van hulpleningen te geven. Het gaat daar nog druk worden. Want welke beroepsgroep protesteert de komende twee dagen in Brussel? De boeren. En dat, zijn, dat is goed. Dat zijn de zuivelboeren om precies te zijn. Er worden zo'n duizend tractors verwacht vanuit heel Europa. Ze gaan in Brussel demonstreren tegen de lage melkprijzen. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Dat gaat heel goed tot nu toe, maar deze vier kunnen er zeker nog bij. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus één onderwerp uit het enorme nieuwsaanbod. En we willen graag weten wat hier dus wordt bedoeld. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. In 2007 gingen mijn medewerkers voor het eerst aan de slag in Tokio. 3. Altijd heb ik mijn eigen rode boekje. 2. Ik kan je culinaire carrière maken of breken. Um. 1. Vandaag word ik weer uitgereikt aan de beste restaurants in Nederland. Ja, ik hoor het, uh, ik hoor het goede antwoord inderdaad. Um, Michelin sterren, dat is goed. Um, 2007 gingen ze in het slag in, in Tokio. Nou, dat is duidelijk. Uh, sinds 1900 geeft Michelin de rode gids uit. De gidsen waren in eerste instantie bedoeld voor chauffeurs... zodat die wisten waar ze goed konden eten en uh, slapen. Um, er zijn er twee in Nederland met drie... Sterren, de Libreia en Oud Sluis. En er is geen derde bijgekomen, daar hoopten ze wel een beetje op. Um, u hebt zes sterren gehaald in de eerste ronde. Um, dan betekent het dat we daarmee gaan vermenigvuldigen zometeen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. De ophef over de halal woningen is overdreven. De Amsterdamse woningcorporatie Eigen heeft na grote renovatie 188 woningen aangepast aan de wensen van hun bewoners. Dat de aanpassingen ook voor een deel gericht zijn op moslims schiet sommigen in het verkeerde keelgat. CDA en VVD in de Amsterdamse gemeenteraad zijn bang dat er zogenaamde moslim ontstaan. De ophef over de halalwoningen is overdreven. Bent u het eens of oneens met die stelling sms, dat dan naar 7070. Kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Leslie Pinas, 58 jaar uit Goes. Eerste kandidaat deze week in de nieuwsquiz En eh, net 6 gescoord in deel 1, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd... Veel vragen? Ik stel ze, u geeft het antwoord of u zegt pas. Goed, ja. daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land is het marineschip De Hare Majesteits Rotterdam op handelsmissie? India. Dat is goed. In welke stad werd dit weekend een stille tocht gehouden... voor de 17-jarige doodgeschoten jongen? Den Haag. Goed, welke beurs in Amsterdam ontving de afgelopen 9 dagen zo'n 47.000 bezoekers? Rai. Welke beurs? De... Zeg anders. Pas. Ja. Pan Amsterdam. Hoe heet de minister die de kritiek op de zogenaamde halalhuizen heeft gerelativeerd? Pas. Plasterk is dat? Welke bekende jazzmuzikant raakte gisteren in Zwitserland gewond bij een verkeersongeluk? Miller. Marcus Miller. In welk jaar zal de Italiaanse economie volgens de Italiaanse minister van Financiën hersteld zijn van de recessie? 2013. 2012. In welk Europees land werden gisteren verkiezingen gehouden? Spanje. Dat is niet goed. Roemenië. Welke voetbalclub heeft gisteren ook maar een overwinning geboekt op AZ? Ehm. Uh, Feyenoord. Dat is goed. Voor de kust van welke Waddeneiland zijn twee mensen overboord geslagen? Terschellingen. Dat is goed. Tegen welke ploeg speelde Manchester City dit weekend gelijk? Pas. Chelsea. Van welk merk is de eerste computer in Duitsland geveild voor 4 ton? Apple. Is goed. Welk land krijgt volgende maand 35 miljard euro van Europa om haar banken mee te ondersteunen? Cyprus. Spanje. In Dallas worden volop bloemen gelegd bij de ranch... van welk soappersonage? Lady Mary Dat is goed. Wie heeft het Kamarettenfestival gewonnen? Meurs. Dat is goed. Welk filmpje is uitgegroeid tot de grootste YouTube-hit ooit? Dang nee. man van Korea. Ja, ja, het klopt wel, maar het is de Gangnam Style. Gangnam Style. Hey sexy lady. Uh, die dus. Uh, ja, we komen op tien... 10 zijn er goed in deel 2, maal die 6 die er stonden. En um, dan betekent het dat wij er 60 uh, uit uh, slepen. Uh, 2013 was goed en Spanje ook, staat hierbij. 2013, welke vraag was dat ook alweer? Oh ja, ja die begroting. Ja, ja klopt. Oh, dus hier goed gerekend. Ja. Uh, nou, alles plus en min 60. Ja. Dat is geen verkeerde aftrap voor deze week. Daar moet de rest eerst nog eens even de tanden op een stuk buiten. Ja. Um, u krijgt van mij het normale prijzenpakket mee. Dus dat zijn de kaarten voor beeld en geluiden. De lunchradio, de mok en de lunchbox. En dan afwachten of dit inderdaad ook de hoogste score blijft. Dank u. Goeie reis terug naar Goes. Dank u wel. Leslie Pinas was dat de eerste kandidaat in de nieuwsquiz. Wij um, gaan ons uh, even verpozen. Dat doen we dan met de radio gewoon aan. Want het NOS-journaal komt eraan zo meteen om 1 uur. Allerlaatste nieuws. Het eerste hier op deze zender. En daarna een uh, werklunch met de man die dit weekend werd gekozen... tot voorzitter van het Humanistisch Verbond. En we kennen hem als uh, Kamerlid. Maar daar stopte hij uh, nog niet zo lang geleden mee. Hij heeft dat tien jaar gedaan voor D66. En nu heeft hij dus alvast deze nieuwe functie. Dus van een zwart gat is niet echt sprake, denken we. Maar gaan we gaan dat in ieder geval even vragen. Boris van der Ham zo meteen te gast. Na het NOS nou. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. CRV. Vanavond om 7 uur. Vrij de jongen.